Het NOS-journaal, Wilke Rusland moet druk zetten op Syrië, zegt Amerikaanse minister Kerry. Toeslag voor kleine scholen blijft bestaan en het CDA wil een gekozen burgemeester. De Amerikaanse minister Kerry wil dat Rusland meer druk uitoefent op Syrië... bij het ontmantelen van chemische wapens... Het tempo waarin dat nu gebeurt is niet acceptabel, zei Kerry op een veiligheidsconferentie in München. Het werk dat halverwege dit jaar klaar moet zijn, ligt weken achter op schema. Kerry had in München een ontmoeting met zijn Russische collega Lavrov. De twee ministers spraken er ook met vn bemiddelaar Brahimi over Syrië. Volgens Brahimi heeft het vredesoverleg over Syrië in Zwitserland nog niks opgeleverd. De toeslag voor kleine scholen blijft bestaan. Het kabinet wilde de toeslag stapsgewijs schrappen... en in plaats daarvan een bonus zetten op samenwerking tussen scholen. Maar nu is met ChristenUnie, SGP en D66 afgesproken dat dat niet doorgaat. Dat meldt ChristenUnie-leider Slop. In kleine dorpen werd gevreesd voor het voortbestaan van de school... als het kabinet het plan zou doorzetten. Vooral de kleine christelijke partijen waren fel tegen. De bonus voor meer samenwerking tussen scholen wordt wel gehandhaafd. Het CDA is voorstander van een gekozen burgemeester... zegt fractieleider Buma in een interview met de Volkskrant. Buma wil af van wat hij het schimmige systeem met een vertrouwenscommissie noemt. Nu doet die commissie een voordracht en benoemt de kroon uiteindelijk de burgemeester. Het CDA laat in het midden of de gemeenteraad een burgemeester moet kiezen... of de inwoners van de gemeente. Buma zegt verder dat de Tweede Kamer voortaan anders moet worden gekozen. Het CDA is voorstander van een beperkt districtenstelsel... De helft van de Kamerleden zou rechtstreeks moeten worden gekozen. De andere helft wordt verkozen in een district... waarvan alleen de winnaar in de Kamer komt. Duizenden Nederlanders hopen dat ze vandaag weg kunnen... uit de sneeuw in Oostenrijk. Het zijn vooral schaatsers die mee wilden doen... aan de alternatieve Elstedentocht tocht op de Weisensee. Maar die ging niet door vanwege de sneeuwval. In totaal zitten zo'n 2000 Nederlanders vast. Of ze vandaag weg kunnen komen is de vraag... want de dichtgesneeuwde bergweg naar de Weisensee is de enige route... In het zuiden van Oostenrijk is erg veel sneeuw gevallen. Het openbare leven kwam er bijna tot stilstand. Het mislukken van een landelijk akkoord over het afschieten van ganzen... leidt regionaal tot verdere oneenigheid. In Overijssel is er nu een officieel advies om ganzen ook zwinters af te schieten. Natuurbeschermers zijn daar woedend over. Ze vinden dat ganzen in de winter met rust moeten worden gelaten. Boeren willen ook in de winter ganzen kunnen afschieten... omdat ze gewassen en gras kapot maken. Vorig jaar leek er een landelijk akkoord te zijn over ganzen... maar dat mislukte op het laatste moment. Staatssecretaris Dijksma zei daarop dat er per provincie... een oplossing moet worden gezocht. Premier Rutte heeft nog geen afspraken met mensenrechtenorganisaties... of met president Poetin in Sochi. Rutte zei eerder in de Kamer dat hij tijdens zijn bezoek... aan de Olympische Winterspelen heikele kwesties wil aankaarten. Hij heeft Poetin gevraagd om een afspraak... voor een gesprek over de mensenrechten, maar er is nog geen reactie. Minister Schippers van Sport onderzoekt nog of ze tijdens haar bezoek aan Sochi... met leden van Russische homo-organisaties kan praten. Het weer, flink wat regen, maar in de loop van de ochtend vanuit het westen droger. In de middag klaart het voorzichtig op, het wordt 4 tot 8 graden. Morgen droog, met geregeld zon, er staat dan minder wind, het wordt maximaal 8 graden. Maandag en dinsdag blijft het droog, het wordt dan vrij zonnig. E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 Ga naar Managementboek omdat ze zo snel zijn. Vandaag voor 9 uur 's avonds besteld is, morgen al in huis. En vanaf 20 euro is de verzending gratis. Managementboek.nl. Gewoon meer. Thailand maakt zich op voor de verkiezingen van morgen. Maar lang niet iedereen gaat stemmen. Definitely not. Not this time. Straks een reportage uit Thailand. Het LOS Radio 1 Journaal. Met Bert van Sloten. Goedemorgen, de toeslag voor het in stand houden van kleine scholen die blijft bestaan. ChristenUnie, SGP, D66 en de regeringspartijen die zijn dit overeengekomen. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs had al eerder aangegeven... dat de kleine scholentoeslag vanaf 2016 zou verdwijnen. Gaan we over praten met de voorman van de ChristenUnie, Arie Slop. Goedemorgen. We gaan er zo over praten, maar eerst eventjes iets uit het actuele ochtendnieuws. Namelijk, we hoorden het net ook al in het journaal, dat het CDA een gekozen burgemeester wil. Buma zegt dat het huidige systeem een beetje schimmig is en op zijn laatste benen loopt. Wat denkt u als u dat leest? Ja, dat is wel een... Uh wending uh, opeens, uh, waar ik de motivering wat dun vind, want ik heb helemaal niet de indruk dat het huidige systeem echt schimmig is. Het is volgens mij heel erg duidelijk dat gemeenteraden een uh, grote verantwoordelijkheid dragen voor uh, het uh, uiteindelijk selecteren ook van een, uh, van een burgemeester. Maar goed, uh, dat is natuurlijk aan hem. Als zij daar nu op een ander standpunt over in willen nemen, dan, uh, dan kan dat natuurlijk. Ja, maar goed, dat is de burgemeester. Hij vindt nog iets. Hij zegt uh, ook van, ik ben eigenlijk voor een soort districtenstelsel. Hij wil de Tweede Kamer laten bestaan uit voor de helft gekozenen... en voor de helft een districtenstelsel. En daarmee krijg je automatisch ook eigenlijk een soort kiesdrempel. En dat is nadelig voor kleinere partijen. Ja, dat is inderdaad ook een, een, een vrij onverwachts standpunt. Ik krijg de indruk dat uh, het CDA een beetje de D66-agenda als de bestuurlijke vernieuwing, en wij noemen het vaak ook bestuurlijke vernieuwing, uh, gaat uh, aan het overnemen is. Um, we zullen zien waar dat allemaal toe uh, gaat leiden, maar het komt uh, voor mij wel een beetje zomaar uit, uit de lucht uh, vallen. En hmm. we zullen ongetwijfeld daar in de Kamer dan ook wel te zijn en tijd nog eens over gaan debatteren met de CDA. Goed, niet enthousiast, dat noteer ik in ieder geval. Goed, terug naar de reden waarom we eigenlijk bellen met u, uh, de kleine scholen. U heeft zich samen met de SGP hard gemaakt voor het behoud van uh, de kleine scholen toeslag. En dat is gelukt. Dat is zeker gelukt, ja. Uh, dat had ik uh, een jaar geleden niet kunnen dromen, want uh, er was enorm veel uh, verzet. Uh, om uh, de kleine scholentoenslag wel uh, overeind uh, te houden. Uh, de regeringspartijen, maar ook andere partijen in de Kamer zeiden van... nee, hey, wij willen er van af. En wij zagen zelf echt grote problemen uh, opdoemen... omdat uh, uh, de scholen dan uh, opgedwongen zouden worden te gaan fuseren... met, met andere scholen wat ze uh, mogelijk niet willen of niet kunnen. Uh, of dat scholen uiteindelijk ook dan de deuren zouden moeten gaan sluiten. Waar zelfs ook uh, excellente basisscholen tussen zaten... die wel kleine school waren, maar ook echt wel afhankelijk waren van de kleine scholentoeslag om hun werk te kunnen blijven doen. En met name uh, in plattelandsgebieden zou dat kei en keihard uh, aangekomen. En dat zou dus ook de leefbaarheid van het platteland uh, enorm uh, verslechteren. Want we weten dat als de scholen dicht gaan, dan gaan de jonge gezinnen weg. En uh, ja, dat heeft enorme gevolgen voor de leefbaarheid. Ja, en heeft u enig idee trouwens hoeveel scholen er nu baat hebben bij uh, dit besluit? Ja, dat weten we vredelijk er zijn uh, uh, zo'n circa 2400 scholen verspreid over het hele land. Uh, platteland, maar ook wel in de steden die uh, gebruik maken van de kleine toeslag En dat is uh, ongeveer een kwart van uh, alle scholen die er zijn in Nederland. Dus dat is een uh, enorm hoog aantal. Ja, nou was de gedachte erachter om, om weg te nemen... Hè, dat je een soort prikkel zou uh, geven aan de kleinere scholen... om samen te werken met, uh, met andere scholen. En de staatssecretaris had het zelfs over een soort fusiebonus. Maar die prikkel om samen te werken, die neem je nu natuurlijk dan weer weg inderdaad wel waar dat uh, die uh, kleine scholentoeslag ook wel een, een wat negatieve prikkel heeft in die zin dat uh, eigenlijk men zo lang mogelijk de school openhoudt want men weet als de school nu dicht gaat dan is men die toeslag uh, kwijt. We hebben nu gezegd, het is ook een afspraak die we gemaakt hebben, dat als scholen op vrijwillige basis besluiten om te gaan sluiten, dus mogelijk ook om op te gaan in andere scholen uh, dat ze dan hun toeslag uh, niet kwijtraken maar dat ze die mogen gebruiken uh, in hun eigen scholengroep of uh, in de regio waar die school toe uh, behoort. Dus dan is, dat is het gewoon een positieve prikkel. Uh, uh, en uh, dat, dat kan denk ik zeker helpen. Uh, en uiteraard wat altijd geldt is dat de kwaliteit van het onderwijs moet gewaarborgd uh, blijven. Uh, daar zal natuurlijk ook moeten worden toegezien. Ja, je verandert het dus eigenlijk waardoor het in plaats van iets negatiefs iets positiefs wordt. Ja, plus dat Heel veel scholen die nu gewoon prima draaien. Ook al hebben ze uh, misschien niet zoveel leerlingen als, uh, als andere scholen. De kwaliteit gewoon ook hoog houden. Ik ga het net ook al aan. Er zitten zelfs excellente basisscholen tussen. Ja, die dreigende wolk boven hun school en uh, boven hun uh, gemeenschap. Uh, die is nu weg. En dat is natuurlijk geweldig goed, nieuws. Ja, is dit nou een soort beloning, uh, om het zomaar eens even te vragen... voor het feit dat u het kabinet steunt? Ja. Um, ik merk wel dat er natuurlijk meer ruimte is om, uh, om, om dingen te realiseren, maar ik heb zelf ook wel met, met redelijk veel kracht uh, dit ingebracht en ook wel gezegd van ik wil gewoon dat hier wat gebeurt. Uh, dit is echt gewoon heel erg slecht voor, uh, voor, de, voor de leefbaarheid en ook voor de vrije schoolkeuze die, die ouders uh, hebben. En uh, uiteindelijk heeft dat dus tot een resultaat geleid. En uh, dat is iets waar ik natuurlijk dankbaar voor ben. Want voor dit soort dingen zit ik in de politiek om ja. uh, sterk te maken voor de mensen. En het is natuurlijk een mooie dag om het bekend te maken. Want u heeft vandaag het partijcongres in Lelystad uh, Aftrap voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, s ochtends uh, gaan we over Europa nadenken en uh, er van alles uh, worden vastgesteld, programma en uh, de lijst. En smiddags de gemeenteraadsverkiezingen. En ja, uiteraard zullen onze gemeenteraadsleden, die zelf ook met eigen oog hebben gezien. wat er uh, in hun gemeenschap gaande is, hun zorg ook geuit hebben. We hebben op allerlei plekken ook hoorzittingen gehad. Hebben ook onze statenfracties aan meegedaan. Uh, die zullen natuurlijk erg blij zijn met dit bericht. En zo werk je ook met elkaar samen en probeer je samen sterk te maken voor goede dingen. De dag kan niet mislukken ook wat u betreft. <laughs> Meneer Slob, ik wens u een mooie dag. En uh, we horen meer van uw congres uh, later op deze deze zender in Kamerbreed bij De Tros. Dank u wel. Graag gedaan. Gaan we naar Thailand. Al twee maanden betogen tienduizenden Thais tegen de regering. Ze hebben beloofd dat ze doorgaan totdat de premier, Yingluck Sinabatra, opstapt. Ze zijn nu hun stotoffensief begonnen tegen die verkiezingen die morgen gehouden worden. Die verkiezingen lossen namelijk niks op, zeggen ze. Oppositie boycotten, ze, omdat ze toch alleen maar de premier opnieuw in het zadel zullen brengen. En de demonstranten verstoren die verkiezingen waar ze maar kunnen. Ze beloven dat ze Bangkok en de rest van Thailand lam zullen leggen, net zolang totdat Yingluck definitief weg is uit de politiek. Ik snap helemaal niks van de politiek in Thailand. Ik ben namelijk een buitenlander. Oh, please in blad. Thailand is in blad, in de hart en de king. In Thailand zit de politiek in je hart, net als de koning in je hart zit. Dat is het. Je bent ermee geboren of niet, zegt deze man, die zelf verder ook niet kan uitleggen waarom hij voor democratie is, maar tegen verkiezingen. Hoe valt dat te rijmen? Niemand die een antwoord heeft. Gaat u stemmen? Definitely niet. Not this time. Absoluut niet. I, I do not against election. But voor deze one I do against ik heb niks tegen verkiezingen, maar wel tegen deze verkiezingen. Thailand heeft een probleem. En dat probleem heet democratie. Die leveren namelijk elke keer weer de verkeerde premier op, zeggen de demonstranten. Ze willen iemand anders. En als dat niet met verkiezingen kan, dan maar liever zonder. Maar de regering wil zich ook niet laten kennen. Die drukt de verkiezingen van zondag er gewoon door. Het hoofdkwartier van de Roodhemde is een supermarkt, een shoppingmall. Hier houdt mevrouw Tida kantoor. Ze is een van de meest gerespecteerde leiders van de beweging En een van de meest militanten in het verleden. Dat is nu veranderd. Nu zegt ze, het laatste wat de Roodhemden willen is geweld. Want met geweld nodigen we alleen maar het leger uit om een koep te plegen. Als wij onze mensen niet controleren, zullen de militairen de macht overnemen. Wij willen geen geweld, want we willen geen militaire koep. Ook in het regeringskamp is de frustratie groot. Elke gekozen regering is sinds 2006 op een of andere manier uit het zadel gewipt. Als militairen de macht niet overnemen, zijn het wel de rechters, zegt Tida. Elke keer als er een gekozen regering is, een parlement en een premier... ontbinden ze de partij en zetten ze de premier weer af. All of them. Dat is nu al drie keer gebeurd. En het dreigt weer te gaan gebeuren. De verkiezingen zullen waarschijnlijk ongeldig worden verklaard en dan is Thailand weer terug bij af. Oké, okay, we have the nieuwe. En dan houden we weer verkiezingen en weer en weer en weer. Okay. Again and again. Again and again. Uh, we need to be patient. We zitten nog in een overgangsperiode van een absoluut koningschap naar een democratie. From absolute to democracy. De verkiezingen gaan eigenlijk nog maar over één ding over het recht om te mogen stemmen. Wie het land gaat regeren, dat wordt elders uitgemaakt. Maar hoe dat werkt, dat snappen alleen de Thais. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Paus Franciscus die had zo naar Nederland kunnen komen. Nederland had hem alleen maar hoeven uitnodigen. Maar is niet gebeurd, omdat kardinaal Wim Eijk het bezoek uit de weg gaat. Meldt Dagblad Trouw vanochtend. Vaticaan kenner Stijn Vins is een van de schrijvers van dat artikel in Trouw. Nu aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er allemaal aan de hand? Ja, wat is er allemaal aan de hand? Nou ja, vorig, eh, kort gezegd... Eh, vorig jaar zomer was de bischop van Haarlem Amsterdam... Jos Punt in Rome... Eh, sprak naar de paus eh, kort... en zei ik wil wel eens bij u op bezoek komen. Nou zegt die paus, schrijf mij dan maar een brief. Dat deed Jos Punt en in die brief... nodigde hij de paus eh, uit om naar Amsterdam te komen. Ja. Hij heeft er met de paus ook eh, over gesproken. Er, was, er, er is zelf... Zelfs zoiets als een conceptprogramma op, uh, op tafel gekomen. He, er zou een gebedsviering komen in de arena. Uh, de, de, zou, de paus zou ook in Amsterdam liefda, een liefdadigheidsproject bezoeken. Nou, dat was eigenlijk een beetje op dat moment een eenmansactie van de bischop van haarlem Amsterdam... Die ging naar zijn collega-bisschoppen en uh, die reageerde gereserveerd. met als belangrijkste tegenstander, eigenlijk kardinaal Wim Eick, de voorzitter van de bisschoppenconferentie. Maar waarom zou de kardinaal Eick dus uh, niet willen dat de paus naar Nederland komt? Nou, kijk, bij veel mensen in Nederland, en zeker van, uh, ja, van een zekere generatie, hangt nog steeds dat pausverzoek van 1985 ergens in hun achterhoofd. Dat was natuurlijk een debakel ja. in veel opzichten. Toen en... kwam er uh, vrij, vrijwel niemand kwam te kijken. Nee, ja, er kwam niemand te kijken. En in Utrecht vlogen zelfs de straatstenen door de lucht. Uh, dus het was bijna een soort slagveld. En Eick was ook bang, en daar stond hij niet alleen, dat uh, moet ik zeggen, dat de uh, enthousiasme voor uh, Paus Franciscus zich niet zou in een volle arena. Misschien dat, dat animo voor dat bezoek, voor een pauzebezoek aan Amsterdam wel zou worden overschat. Ze waren dus eigenlijk gewoon ja, ze waren eigenlijk gewoon bang voor een afgang. Ze waren eigenlijk bang voor een tweede afgang. Ja, ja. dat kun je ja, En, en is, is, is, is, dat dan, uh, is dat dan terecht, of valt dat eigenlijk niet te voorspellen? Nou ja, dat valt in zekere zin niet te voorspellen. Um, voorstanders van het bezoek zeiden, nou ja, als er nou een moment is geweest in de recente geschiedenis, omdat de bakel van 1985 weer goed te maken... dan is dat nu een beter moment. Is er niet. En uh, voorstanders binnen de Bisschoppenconferentie... hoopten ook dat... Uh, ja, er heeft zich een aantal gelegenheden voorgedaan... om de paus uit te nodigen, in het bijzonder tijdens het bezoek, gezamenlijke bezoek... van de Nederlandse bisschop aan Rome in december. Dat deed eigenlijk niet, omdat eigenlijk toch het niet zag zitten. Ja. Uh, maar dit is de tweede, uh, tweede ja, hoe moet je dat zeggen... een keer dat Eik in het nieuws komt, namelijk nu met dit. En in het begin van het jaar had, zocht hij ook wel ruzie met uh, de protestanten. Uh, gaat het wel goed met de bisschop? Ja, dat moet hij eigenlijk aan de, de kardinaal <laughs> ja. zelf vragen ja, ja Kijk, het is wel zo dat, euh, dat kun je wel zeggen, dat euh, door die paus van Christus in Rome euh, heeft de katholie is de katholieke kerk sinds, een, sinds tijden weer eens positief in het nieuws gekomen. En laten we zeggen dat dat carnaal eigenlijk nog niet gelukt is, en misschien vindt hij dat zelf ook wel jammer om in die slipstream ook iets aan populariteit te winnen. Ja, precies. Goed. Nou, ze hebben het in ieder geval niet aangedurfd En uh, het, u heeft dat helder uitgelegd. En uh, het staat ook goed beschreven in Dagblad Trouw uh, vanochtend. Stijn Vens, dank Graag gedaan. Sting dan. Dat is wel een mooie plaat voor de zaterdagochtend. Love is in the seventh wave. Meetellen die golven. In the, of the, senses, you're the queen of all you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 center of the fury all the angels all the devils all around us can't you see there is a deeper with than this rising in the land there is a deeper way than this nothing will withstand I say love so. Ik ja, bijna gaan meezingen. Sting was that love in Cindy's Seventh Wave. Gaan we niet doen hoor. Gisteren is ze 76 jaar geworden, Prinses Beatrix. En vanavond neemt ze afscheid tijdens een groot concert in Ahoy. Hoewel. Afscheid mag je het niet noemen. De organisatie noemt het een dankbetuiging. Beatrix met hart en ziel, een muzikale ode als dank voor 33 jaar koningschap. Dat is de officiële titel. Met optredens van grote namen, maar ook onbekenden. De nevexraten of werk bij een krant. Want wie staat aan en het hoofd van een land? Ja, zo zal het vanavond klinken. Niet alleen het Nederlands blazersensemble treedt op, maar ook deze 83-jarige Dick Barbé uit de Jordaan. En dat doet dan meteen een beetje denken aan 34 jaar geleden. Toen was er een andere heel bekende Amsterdamse volkszanger die een liedje maakte voor toen Prinses Juliana. Juliana Julie Alberti, Juliana bedankt, scoorde er in 1980 een hit mee. Maar het afscheid van Juliana zag er toen heel anders uit. Zij deed het nog één keer op de manier zoals ze dat 30 jaar lang had gedaan: met een défilé bij Paleis Hoesdijk een maand na haar aftreden. Een ongelooflijk mooi slotakkoord aan Europa. Dit défilé is ook weer aan einde. Net als bij Juliana verdween ook prinses Beatrix na het aankondigen van haar aftreden een jaar geleden niet uit beeld. Gesterkt voel ik mij door de gedachte... dat het plaatsmaken voor mijn opvolger... niet betekent dat ik afscheid neem van u. Ze hield woord. Zo'n veertig keer opende ze tentoonstellingen... knipte linten en onthulde beelden. Ze was onder andere bij de Mandela-herdenking in Amsterdam. En ze vierde het 400-jarig bestaan van het weeshuis in Buren mee. Zo, nou kan jullie zien. Waar ze het afgelopen jaar ook kwam altijd was er publiek dat haar graag nog een keertje wilde zien. Ik heb er eigenlijk nog nooit van dichtbij bij gezien. Dus vind ik dat wel leuk. Ik kan al kijken, thuis op de fiets springen en fietsen. Oh, ik zie dat ik mijn hout. Ja, misschien heel kinderachtig, maar ja. Dan ja, ben ik 70 en heb ik er toch een keer van heel dichtbij gezien. Ja, ik vond zeker de moeite waard. Prinses Beatrix. Vanavond wordt ze dus bedankt in Ahoy. Koninklijk Huisverslaggever Menno Rehmeijer. Hij maakte de reportage nu in de lijn. Menno, uh, dat zou eerder gebeuren, maar het werd toen uitgesteld. Ja, dat klopt Bert. Uh, het zou eigenlijk afgelopen september al gebeuren. 16 september. Maar in augustus overleed prins Friso toch vrij onverwacht nog. Uh, ook voor de familie. En werd het niet kies bevonden om zo kort daarna alweer feest te vieren. Dus daarom is het uh, verplaatst. Nu één dag na haar verjaardag. Die ze gisteren, uh, naar ik heb begrepen, in huiselijke kring en opdrakenst. ...haar nieuwe woonadres heeft, uh, heeft gevierd. En het programma is wel hetzelfde programma? Ja, grotendeels toch wel. Het stond natuurlijk al uh, redelijk vast. Uh, voor vorig jaar september gaan de grote organisatie aan uh, vooraf. Uh, in Aoi, in Rotterdam, 4000 gasten zijn erbij. Dat zijn uh, genodigden uit alle delen van het Koninkrijk, dus ook uit uh, het Caribisch gedeelte. Het zijn overwaardigheidsbekleders uh, Vrijwel de hele koninklijke familie, een paar zijn er niet. Nou dient dan aan uh, prins Bernard Junior en zijn vrouw. Prins Bernard Junior die nog altijd onder behandeling is vanwege... Uh, lymfeklierkanker. Lymph eh, twee kinderen van Christina zijn er niet bij. Nog wat mensen... Uh, maar de rest allemaal wel. Uh, ook koning en koningin. De hele hofhouding komt. Uh, dat is ja, bij Beatrix wel gebruikelijk. Die vierde altijd één keer in de zoveel jaar. Groots haar verjaardag met de hofhouding. Nou had ze dat toevallig vorig jaar ook gedaan. Maar ik denk ter gelegenheid van, uh, van vandaag. Uh, mag de hofhouding ook nog een keer in haar hooi komen. Ja. Wat niet doorgaat. En dat heeft alles te maken met het jaargetijde. In september was er ook een heel buitenprogramma uh, gepland. En daar is nu uh, vanaf gezien. Tot, tot, tot verdriet overigens van uh, de Rotterdammer zelf. Ja. Want ze zouden iets met Erasmus doen. Ja, precies. Doen, hè? Ja, precies. Ja. Um, is het trouwens gebruikelijk? Op zo'n manier afscheid nemen van een, uh, <tie> een staatshoofd? Jij weet daar alles van. Ja, ja, nou ja, ook beperkt natuurlijk, want het gaat ver terug. Uh, wat ons in het geheugen staat, is uh, nog wel het afscheidsdefilé van, uh, van Juliana waar je een stukje van hoorde in, uh, in 1980. Dat past daar uh, heel erg bij haar. En uh, Willy Alberti, die dat lied schreef, dat zit ook de hele dag verder ja. in je hoofd, ben ik bang. Um, bij Wilhelmina, ja, dat was op de dag van haar aftreden, dat was op 4 september 1948, toen was er een groot sportevenement in het Olympisch Stadion. Maar dat was ook tegelijkertijd een, een soort van welkom aan de nieuwe koningin, waar, waar de koningin Juliana toen net werd toegesproken door van die blanke schoen. Of die een echt zo'n afscheid heeft gehad, ik, durf ik niet te zeggen. Ik, ik meen... Begrepen te hebben dat 4 september 48 haar afscheid was. Ja, en daarvoor, Bert, dan moeten we terug naar 1840. Uh, want toen trad Willem 1 af. Uh, Willem 2 en Willem 3 die zijn in het Harnas gestorven als koning. Ja. Ja, en 1840, ik weet het niet. Uh, ja, ik denk geen TV-uitzending. Geen TV-uitzending, dat is één ding wat zeker is. Maar ik denk ook niet dat er een sportpaleis vol stond met zingende uh, artiesten. Ja, goed. Maar vandaag dus wel. Ja. Uh, en we kunnen het uh, bekijken, beluisteren? Het is uh, vanavond te bekijken op uh, televisie natuurlijk. De NOS zendt het uh, rechtstreeks uit. Ik zeg uit mijn hoofd Nederland 1, maar moet je heel eerlijk zeggen... ik ben er nooit zo sterk in. De het kan publieke ook omroep. Zijn. Dan omzeil je het gewoon bij nou, de publieke omroep. <laughs> nou, ik weet zeker dat de NOS is, dat scheelt. Ja, nee, <hijen> uh, uh, uh, uh, vanaf half negen. En uh, het, het, zoals je hoorde, het, is, het zijn niet alleen bekende namen... het is ook echt gewoon een, een, een, een, een straatvolkszanger zoals uh, Dick Bar Barbé... Uh, dat, dat is. Dankjewel, Menno. Menno Reemijer was dat. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van het nieuws wat we op dit moment hebben. We gaan dat zo nog eventjes voor u uh, samenvatten. Dat doet uh, Dielke. En daarna gaan we natuurlijk verder op deze zender, het zaterdaggevoel. Taalprogramma van Frits Pits om 11 uur en daarvoor Peter en Mieke met de nieuwsshow. We hebben het onder andere over olie in Alaska, de wapenhandel in Europa. Ze beginnen straks met het onderwerp over de enkelbanden. Nog een mooie dag.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 Dit is Radio 1, het NOS Journaal. Het is half negen, het is eerste Teerstra met het NOS Journaal. Regen en sneeuw zorgen in verschillende delen van Europa voor overlast. In het zuiden van Oostenrijk zijn door zware sneeuwval... veel dorpen van de buitenwereld afgesneden. Er rijden geen treinen en duizenden Oostenrijkers zitten zonder stroom. Of de 2000 Nederlanders, die zijn ingesneeuwd bij de Weisensee... vandaag naar huis kunnen komen, is de vraag... In Italië is zoveel regen gevallen dat de rivier de Arno... buiten zijn oevers dreigde te treden. Honderden mensen moesten hun huis uit. Aan de Franse kust wordt rekening gehouden met vloedgolven. De Amerikaanse minister Kerry wil dat Rusland meer druk uitoefent op Syrië... bij het ontmantelen van chemische wapens. Dat gaat nu te langzaam, zei Kerry op een veiligheidsconferentie in München. Op de conferentie zijn veel hoofdrolspelers rond Syrië aanwezig. Kerry sprak er met onder andere zijn Russische collega Lavrov... en VN-bemiddelaar Brahimi. De toeslag voor kleine scholen blijft bestaan. Het kabinet was van plan de toeslag stapsgewijs te schrappen... en in plaats daarvan een bonus te zetten op samenwerking tussen scholen. Maar nu is met ChristenUnie, SGP en D66 afgesproken dat dat niet doorgaat. Het kabinetsplan leidde in kleine dorpen tot veel onrust. Veel scholen daar waren bang dat ze door de maatregel zouden verdwijnen. Het CDA is voorstander van de gekozen burgemeester. Dat zegt fractieleider Buma in een interview met de Volkskrant. Hij wil af van wat hij het schimmige systeem van de benoeming noemt. Of de burgemeester direct door de bevolking moet worden gekozen... of door de gemeenteraad, zei Buma niet. Het CDA wil ook dat de Tweede Kamer voortaan anders wordt gekozen. Er zou een beperkt districtenstelsel moeten worden ingevoerd. ChristenUnie-leider Slop zei in het Radio 1-journaal dat hij verrast is door de uitspraken van Buma. Het lijkt erop dat de partij de D66-agenda over bestuurlijke vernieuwing heeft overgenomen, zei Slop. Het weer, eerst regen, maar in de middag klaart het voorzichtig op. Het wordt 5 tot 8 graden. Morgen droog, met geregeld zon. S ochtends waait het flink en de temperatuur blijft hetzelfde. Peugeot heeft goed nieuws.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 Bie en Mieke van der Wijn. Goedemorgen, hartelijk welkom bij de nieuwshow. Het is vier minuten over half negen. Wat gaan we doen? Om negen uur gaan we praten over een, ja, een ethische kwestie eigenlijk. Het gaat om een Belgische gedetineerde, Frank van der Bleken. Hij zit levenslang uh, vast. Hè, TBS zouden we het hier noemen. En hij zegt dat is een ondraaglijk lijden. Ik wil euthanasie. Hoe moet je daarmee omgaan? In België zijn ze er al jarenlang mee bezig. En dan het mislukte olieavontuur van Shell op Alaska. Burenruzies, tegenwoordig kan dat vaak via een buurtbemiddelaar opgelost worden. En Japanners zeggen dat ze in een half uurtje van gewone cellen stamcellen kunnen maken. Om tien uur komt Abraham de Zwaan. Hij keek met sociologisch oog naar de massaslachtingen van de 20 e eeuw. Dan uh, Tim Akkerman van Direct. Dat weet u natuurlijk vast nog wel. Hij is tegenwoordig ambassadeur van de Vrede. Hij heeft dus zelfs een, een lied dat hij komt zingen. In het Hoge bespreekt de boeken. En het Nederlandse kampioenschap Poetry Slam. Want het is per slotverrekening Poëzie Week. Zometeen de uh, wapenleveranties aan het Midden-Oosten zijn toegenomen na de Arabische Lente. Heel erg gestegen zelfs. Maar eerst gaan we het hebben over delinquenten met een alcoholverslaving. Precies, want die kunnen in de toekomst in de gaten worden gehouden... met behulp van een enkelband. En veel van die veroordeelden worden gewelddadig als ze onder invloed zijn. En daarom juist hebben ze een alcoholverband verbod opgelegd gekregen van de rechter. De enkelband meet zelf de hoeveelheid alcohol die wordt ingenomen... en stuurt die informatie dan door naar een meldkamer. Deze nieuwe vorm van toezicht op alcoholgebruik... zit nog in een experimentele fase... en is deze week voor het eerst in Europa uitgeprobeerd door de SVG. En dat is de stichting Verslavingsreclassering GGZ. Aangeschoven zijn SVG-directeur Edwin Ten Holte en een van de proefpersonen Karin Klaassen. Mevrouw Klaassen, eerst met u te beginnen. Hoe lang heeft u die enkelband nu? Uh, meer dan een week. Vorige week donderdag is die aangesloten. En is het heel onprettig? Nou, ik vond het heel erg wennen. Het is wisselend hoor, maar ik heb hem uh, Laat um, ik eerst ik zien. Wil je hem zien? Ja. Oké, okay, nou, hier zit hij. Oh ja, ik kunt u laatst uh, ook ja. niet dichtkrijgen. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee. Het is, uh... Dat is een behoorlijk groot ding. Ja, nee, het is, dit is, en dit is al de verbeterde versie. Ja? Want er was eerst aan twee kanten zo grote. Maar dat... Uh, uh, ja. Dus dit is wennen. Want je, ja. je, je kan je kleding niet aan. Normaal zit ik toch ook panty's, jurkjes en laars. En ja, dat, dat gaat is allemaal niet. niet. Nee. nee. Dus dat is een beetje oncomfortabel. En, en voor mannen, hoe zou het dan zijn? Nou, de mannen ja. hebben iets minder last. Ja? merk ik, ja. Ik had hem eerst ook op mijn andere been. Maar die werd een beetje blauw. Dus nu zit hij goed om mijn kuit hoog. Okay. Nu zit hij goed. En, en dan gaat u vast om... Is, ja, dat, is, dat is mijn fantasie dan. Ik zou echt de eerste avond in het café zit en dan toch in ieder geval drie gin tonics achterover staan en kijken of er ergens een alarm afgaat. Oh grappig, ik had juist het tegenovergesteld. Waar, hey, ik je... ben één biertje gaan drinken om te kijken of het effect had. U bent een braaf persoon. Nou, dat wil ik niet zeggen. Alleen uh, ik wilde kijken wat zij konden zien. Want ik, ja. Uh, ja, ik had natuurlijk toch wel zoiets van, joh dat wordt gezien als ik drink. En? Ja. Een wessmalle dubbel en het werd gewoon uh, ja gezien. En toen dacht u, nu ga ik een kersenbonbon -bon eten en kijk of ze dat ook zien. Nee, die lust ik niet, oh, helaas. Ja. <lacht> ja. <lacht> nee, daar ben ik niet aan begonnen. Maar toen wist ik wel van oké, okay, met elk drankje wat er naar binnen gaat, uh, dat wordt gedetecteerd. Dus, uh... dus het is best, tenminste u heeft het gevoel dat het redelijk nauwkeurig is. Ja, ik had in het begin, ik heb alleen presentaties gezien in het begin. Hè? Mm -hmm. uh, en die eerste ervaring van dat het gelijk gezien, dacht ik, jeetje, als ze dat al met één biertje kunnen zien... en dan was het wel een iets zwaarder biertje... dan, ja, dan lijkt het toch wel heel goed te werken. Het Witte Holte is de baas van deze stichting. Bent u blij Want u bent echt de eerste in Europa die het mag testen, geloof ik. Hè? Ja, wij zijn best wel blij dat we de kans hebben gekregen... om te kijken wat deze enkelband... voor de verslavingsreclassering kan betekenen. Uh, wij werken al veel langer met elektronische controlemiddelen. Dat zijn de GPS-systemen. Of uh, om iemand uh, een soort van huisarrest te kunnen geven. Dat is ja. nog een ander systeem. En toen wij hoorden van de leverancier... dat de, de ontwikkelingen heel snel gingen... en er meerdere mogelijkheden waren... waaronder deze meting van uh, alcohol... dachten we, ja, daar uh, moeten Laten we vooral heel snel iets mee gaan proberen. Laat me en dan komen. kijken we daarna hoe het past binnen het strafrecht. Maar eerst eens kijken hoe die... Bandjes werken en wat we ermee kunnen. En daar nou, heeft u uw eigen mensen die, die voor de stichting werken, heeft u zover gekregen om dat inderdaad een dag of tien te doen of zo? Nou, zover gekregen. Ze stonden in de rij. Want echt, dat is leuk als je iets nieuws doet. Het geeft, want U werkt uh, werktijd, mevrouw ja, ja, Ik ja, okay. ben uh, beleidsadviseur oh, okay. bij de Slaanstrekse ja, ja, ja. ja. Nee, nee. Oh, nee men stond echt in de rij. Ik kreeg ook vragen van sommigen van geef u dan een vergoeding voor uh, uh, het last hebben van zo'n bandje. Oh. Maar uh, ik kreeg alleen maar ook <laughs> zelfs uit mijn omgeving al vaak de reactie: Oh, had mij gevraagd. Ik wil oh, ook een bandje. Gaat u dat dan, dat mensen daar zo enthousiast over waren? Ik denk dat het ene is, het is nieuw. En het andere is dat iedereen eigenlijk best wel nieuwsgierig is... hoe zoiets werkt. Als ik alcohol neem, wat zie je daarvan? Ik bedoel, hoe vaak krijg je de kans om te blazen? Ik heb zelf al tig jaar mijn rijbewijs... maar ik ben dat nooit aangehouden. Dus ik weet niet hoe dat werkt. U wil het gewoon heel graag een het keer. Het is wel een keer leuk om te zien of te weten. Ja, dus ik denk dat dat er ook wel achter Vraag het is. aan de mensen die betrapt zijn. Die denken er anders over, hoor. Vast, ja. vast. Nee, maar het is altijd spannend om te kijken wat er uitkomt. Ja. Ja. Dat, dat is, is het, het, denk ik. Dat is ja. iets. Een, een, oer, een, een oerdrang van mensen om dat te weten. Nou, En ik vind ook, wat, wat ik heel erg leuk aan vind... is dat uh, onze doelgroep is toch echt een doelgroep... Uh, die middelen gebruiken, alcohol, drugs. Hè? Dat, nou, die staan niet vooraan in de innovatiedingen. Nee. En dit is echt wel een heel erg innovatief iets. Dat vond ik zelf heel leuk aan. Meneer Ter denkt u dat u er iets aan gaat hebben? Ook daadwerkelijk? Ja, ik denk het zeker. Want als verslavingsreclassering houden wij altijd toezicht op voorwaardelijke straffen. Dus ja. de rechter legt een voorwaardelijke straf op. In plaats van een celstraf zegt hij, laat je behandelen voor je drugsproblematiek... of voor alcoholgebruik. En uh, ja, hoe meer middelen wij hebben om dat toezicht wat wij erop houden... als reclassering goed in te vullen. En dat toezicht bestaat uit twee elementen. Eén is controleren. Dus gebruikt iemand nog middelen? Dan hou je aan de voorwaarden die de rechter heeft gesteld. En het andere is het begeleiden in het traject. En uh, wij proberen eigenlijk ook dit bandje vooral ook... Als als begeleidingselement in te zetten, dus het gesprek te hebben met degene die het bandje draagt over, over het alcoholgebruik en gewoon te zeggen, zie nou eens wat je drinkt zie hoe het werkt, dus het is niet alleen een controlemiddel. we willen hem ook heel graag gebruiken uh, om iemand te begeleiden in gedragsverandering, om uh, anders met alcohol te gaan. En dat doen ze bij echt alleen hele zware gevallen, neem ik aan ik bedoel, het is niet uh, als je uh, uh, of is het wel bijvoorbeeld ook bij verkeersovertredingen nou, ik zou dat... heel graag willen dat we het breed uh, kunnen inzetten... maar dat we altijd maatwerk leveren. Oftewel, je kijkt altijd bij welke klant uh, die veroordeeld is... zou dit het best passen? En helpt het om iemand zijn gedrag te veranderen? En dat zal bij de een uh, zal dat bij een lichter uh, vergrijp zijn dan bij de ander. Want heel vaak uh, zien we onze mensen dat uh, huiselijk geweld... of uitgaansgeweld een uh, oorzaak heeft in de alcohol. En met name bij uitgaansgeweld zijn het vaak jongeren. En er wordt nog eens van gezegd van ja, alcoholgebruik hoort erbij... <Klacht> En dan wordt er wel op het delict ingegaan. Ze hebben een ruit ingeslagen. En uh, die moeten en dan ze dan wordt het betalen. verzachtende oh. omstandigheden worden het uh, gebruikt. En dat niet zozeer, maar er wordt niks gedaan met alcoholprobleem. Oh. Dus die jongere doet het de volgende keer gewoon weer. Die drinkt zichzelf weer uh, een uh, stuk in de kraag. En gaat dus weer gedrag vertonen aan overlast of criminaliteit. En dat willen we graag uh, doorbreken. En denkt u dat dit dan voornamelijk preventief zal werken? Uh, ik denk dat als wij het inzetten in uh, de toezichten... zoals wij die doen op uh, voorwaardelijke straffen... dat het in ieder geval de werking heeft dat degene uh, die die straf heeft gekregen... zich heel erg bewust is van zijn drinkgedrag. Daar zit een stuk preventief Afhaard. in. Uh, dat, uh, we hebben ook een hoogleraar aangesloten, Peter van der Laan... die uh, zegt vandaag in trouw ook is geïnterviewd over zijn ervaringen. Zegt zei van ja, ik ga toch echt aanzienlijk minder drinken omdat ik weet dat mensen meekijken, dat oh. anderen zien wat ik drink. Ja, daar gaat natuurlijk ook al een psychologisch effect van uit, wat helpt. Dus dat is naast het controleren ook een uh, mooi element. Nou, het blijkt ook een beetje uit het verhaal van mevrouw Klaas dat u het dus kennelijk toch mooi vindt om te zien uh, die relatie. Ja, je bent je, je bent je echt bewuster van je drinkgedrag uh, als je dat als feedback terugkrijgt. Ja. Normaal als je gewoon drinkt merk je ik, hè, ik word uh, dronken of uh, volgende dag een kater. Maar je bent je heel bewust van wat je nu drinkt. En, en, en, en dat werkt ook zo ja. bij je? Dat je denkt, nou even ja. rustig aan? Of... Ja, kijk de, ja, bij mij werkt dat zo. Ja. Bij mij werkt het, maar ik ben, ben gemotiveerd. De mensen, de, sommige mensen die bij ons komen met een alcoholprobleem... zijn niet gemotiveerd en moeten eerst extern gemotiveerd worden... door de, onze reclasseringswerkers ja. Om te beseffen dat ze een probleem hebben. Want we maken afspraken hoeveel je mag drinken. En als je daar niet aan kan houden, ja. wat gebeurt er dan? Hoe ja. komt dat dan? Dat, werd dat tot nu toe gecontroleerd met, met bloedafnames en dat soort dingen... Ja, met blazen vooral. Oh, met blazen. Ja, ja. En, en, en ja. over die blaastest begreep ik... dat is dermate onnauwkeurig? Nou ja, je, dat? je alcohol... als je verteert je alcohol voor 96% met je lever... 4% met je nieren en 1% via je zweet. En dat gaat heel snel. Ja. Dat is vrij snel uit je. Als jij de avond ervoor hebt ingenomen... en je moet de volgende dag blazen... dan is het al bijna niet meer te detecteren. En met het bandje kan je een soort continu lijn zien. Je ziet een grafiek van een week van iemand... hoe zijn drankgedrag ja, ja. Dus je krijgt hele andere informatie van zo'n band dan van een, uh, een blaastest. Het komt uit de Verenigde Staten, is het daar al in het strafrechtssysteem uh, ge gebruikt. In de Verenigde Staten gebruikt ze op twee manieren. Het wordt gebruikt in behandeltrajecten uh, van de verslavingszorg. Dus dat is meer op vrijwillig niveau. En het wordt daar gebruikt voor de projecten van Drink and Drive. Oftewel alcohol en verkeer. En waar wij het alcoholslot kennen bijvoorbeeld in Nederland... gebruiken zij deze enkelbanden... voor verkeersovertredingen met alcohol in het spel. Wordt het er goedkoper van een toezicht? Waarschijnlijk wel, hè? Of niet? Nee, toezicht zelf niet, want we krijgen een extra uh, element dat we inbouwen. Als verslavingsreclassering houden we toezicht en daar maak je uren voor, dat kost geld. En alles wat je daar omheen bouwt en controlemiddelen is natuurlijk extra. Ja, ja. Maar als je dat vergelijkt met een, een celstraf, elke dag in de cel is 217 euro. Uh, bij ons ben je dan toch voor uh, onder de 100 euro klaar met een toezicht en de controle van... Want, dan zegt u dus eigenlijk dat u ook verwacht dat dat dus echt zorgt dat mensen niet in die cel terechtkomen. Ja, het is een voorwaardelijke straf. Dus als iemand zich houdt aan onze spelregels... als de rechter heeft gezegd, dat je gebruikt geen alcohol meer... of je gebruikt dat niet meer dan het ene biertje per dag... nou, dat kunnen we tegenwoordig dan ook al uh, oh. zien. Uh, dan blijf je buiten de cel. Daar zit heel vaak ook een behandelaspect aan. De rechter legt nog eens als voorwaarde op van laat je behandelen in een kliniek... of een ambulant uh, zorgtraject wat in wordt gezet. Ook daar houden we als reclassering toezicht op dat dat gebeurt. Alleen als je niet meewerkt, als je een paar keer de fout in gaat... of je gaat flink de fout in, dan is die zelfstraf nog steeds achter de, ja. de deur. En dat is eigenlijk heel mooi. En zeker zien we dat bij de groep waar de verslavingsrekening voor werkt... een beetje de onderkant van de maatschappij. zitten ook veel zorgmeiders bij. Ja. Mensen die eigenlijk zwaar verslaafd zijn... maar nooit zelf de zorg opzoeken omdat zij vinden dat ze geen probleem hebben. En uh, die komen door het strafrecht uiteindelijk een keer met zorg in aanraking. Ja. En dat is de brugfunctie die we als verslavingsrecassering willen vervullen... tussen zeg maar, het justitietraject en het zorgtraject. Ja, en uh, hij kan ni niet af. Je kan hem niet even afgespen. Nee, Ik kan hem doorknippen, maar dat voor de rest wel. zit hij helemaal uh, vast. Hij kan niet s'avonds afdoen, niet met sporten afdoen. Hij nee, nee. zit altijd om. En je kan er wel mee in bad? Je mag er niet mee in bad, maar wel douchen. Er zit een soort folietje voor. Dus je mag niet zwemmen en uh, ja... Dat is, uh... Maar ja, ik kan hij, kan, ook... hij kan niet mee op vakantie naar de Middellandse Zee. Ja, dat kan wel, maar heel langs zwemmen nee, in de Middellandse Zee. Nee, dat, dat kan weer niet. Maar ik kan me ook zo voorstellen dat als dit een uh, echte succes wordt, dat het nog wel zich doorontwikkelt. En dat je misschien uh, ja. klein, weet klein. Ja. Dat dat uiteindelijk een kleiner ding wordt, dat dat overal tegen kan, stel ik me zo voor. Ja. Ja, die gaan heel hard. De dame is het ook zo leuk om met die leveranciers samen te werken. Omdat zij continu doordenken over wat nu kan. En Kaaien heeft als gezegd: zodra het een chip wordt, dan wordt het draaglijk. Maar dan wordt hij al bijgeboren ingebracht. Ja, nee, dat klinkt veel te eng. Precies. Maar het ministerie van Justitie kijkt waarschijnlijk over uw schouder mee. Of is die ook een beetje de opdrachtgever? Nee, is niet de opdrachtgever erin. Maar wij spreken altijd met ons ministerie, met zowel de staatssecretaris als de minister. over de ontwikkeling die we hebben. Zij kennen ons uh, traject en zij uh, willen heel graag in gesprek over de uitkomsten daarvan. Ja. En dan zul je goed moeten afwegen of het een uh, middel is wat je ook binnen het strafrecht daadwerkelijk kunt inpassen. Dit lijkt me typisch iets wat te op zijn bureau. Uh... Ontvangt of niet? Nou, we zitten in het traject naar elektronische detentie. En ja. daar heeft hij altijd het schrikbeeld uh, ge, ge, gepresenteerd: van, ja, met het kratje bier op de bank. Ja. Uh, is dat dan nog elektronische detentie? En uh, daar zou dit element. Hij was, was eerst voorstander, goed. toen weer tegenstander. Nou, weten we het niet. En nu is hij staatssecretaris. Ja, ja <lacht> dat is ongeveer hetzelfde. <lacht> ja. Ja. Um, maar kortom: het ministerie is blij, betaalt niet mee aan die proef. Die nee. proef wordt gewoon betaald door de leverancier. Ja. Dit is gewoon een reclameproject eigenlijk. Nou ja, ze, nee, ze, Ik kom misschien nog een folder met een marieuze uh, nee, foto. Alsjeblieft, mijn enkel was al genoeg op de televisie gisteren. Okay. Ja. Nee, nee, nee. nee, nee ja, Maar we ja. hebben hem wel nodig om deze innovatie in Nederland in te brengen. Want in heel, in heel Europa is dit niet. Je ja, moet grappig. het ergens vandaan halen. Het is namelijk best wel voor de hand liggen natuurlijk. Ja, maar uh, ja. Ja, maar misschien was die techniek nog niet zo ver Dat je nee. inderdaad, ieder biertje dat dat ja. kennelijk geeft... dat ze ja. een soort minime... Uh, ja, sporen laat het na op je huid of zo. Ik weet ja. niet precies hoe het werkt. Maar ja, zo, 1% zweet, zweet neemt hij op. Het, ja. En dat, uh, daar kijkt hij dan En naar. wie bepaalt nou of uiteindelijk de detectiemethode werkelijk klopt... Dus of, of wat je meet... Uh... Ja, of, of, of dat werkelijk ook de werkelijkheid is. Nou ja, de, alle informatie die uit het bandje komt... gaat naar de leverancier, ja. dat is AMS. Dus Ze zit in Colorado nu. Daar komt de informatie aan. Die koppelen ze aan onze dagboeken. Want het is niet alleen de informatie. Ja, ja. Ik moet ook in mijn dagboek houden, of een logboekje bijhouden... Ja. wat ik drink. Dus we krijgen aan de ene kant krijg je uh, het, het schema... wat dan met allemaal pieken en dalen he, ja. ziet. En aan de andere kant heb je een logboekje. En als je die met elkaar vergelijkt... kan je iets over de uitkomsten zeggen... En wanneer mag je af? Wanneer kan u weer gewoon een laars en panties Maandag. aan? Maandag. Maandag. Ja. Ziet u er wel naar uit? Of? Nou, de kledingkeuze wat uitbreiden, <laughs> ja. daar uh, ben ik niet... Uh, ja, vind ik wel fijn. Dat okay. het, uh, ja. Nou, hartelijk dank voor uw uitleg. Uh, u hoorde directeur Edwin Holten en een van de proefpersonen... Karin Klaassen van de Stichting Verslavingsreclassering GGZ. Het ging dus over een enkel band die geprobeerd wordt... om te detecteren of mensen alcohol... Gebruiken of niet. Ja. Hartelijk dank voor uw komst en uh, veel plezier maandag weer. Ja, bedankt. Succes. De Arabische lente blijkt eerder een aanjagende dan een dempende werking te hebben gehad op de wapenleveranties aan het Midden-Oosten. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapportage van COARM, de Europese werkgroep voor handel in conventionele wapens, die naar het Europees Parlement is verstuurd. De landen van de Europese Unie hebben in 2012 voor ruim 39 miljard euro aan wapens geëxporteerd. En dat is 2 miljard meer dan in het jaar daarvoor. En daarvan ging een recordbedrag van 9,7 miljard euro aan wapens naar het Midden-Oosten. Bij ons te gast is Wendela de Vries, is woordvoerder van de Nederlandse organisatie. Campagne tegen wapenhandel. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe cynisch weer het noemen? Hè, de Arabische Lente die de wapenhandel alleen maar lijkt te hebben gestimuleerd. Ja, dat is tragisch. Vind ik eigenlijk. En hoe verklaart u dat? Um... Ja, de wapenhandel uh, naar het Midden-Oosten groeit er dus. En, uh, ja, dat is een groeiende vraag. En er is ook een groeiende drive vanuit Europese landen... om te exporteren naar buiten Europa. Omdat in Europa ja, bezuinigd wordt op uh, defensie aankopen... wordt er meer moeite gedaan om te exporteren naar buiten Europa. En in het Midden-Oosten zit veel geld, dus een potentiële markt. Ja. En, en wie is de topper in Europa... Uh, in Europa, ik denk, uh, British Aerospace is een topper. Vanuit Frankrijk komt, uh, heel veel, uh, wordt heel veel naar het Midden-Oosten gedaan. Vanuit Frankrijk? Vanuit Frankrijk, vanuit het Verenigd Koninkrijk, wordt veel naar het Midden-Oosten gedaan. Italië ook. En wat voor tuigen, wapentuigen, wordt er dan uh, voornamelijk geleverd? Ja, kleine wapens hebben het heel goed gedaan dat jaar. Uh, uh, ook uh, bepansering, panzervoertuigen. En wat zijn en kleine voeren? wapens? Handvuurwapens, zeg maar. Maar ja. wapens die, die één persoon kan dragen of meenemen. Ja. Daar waren de Belgen toch altijd groot in? De Belgen zijn daar ook goed in, de Duitsers zijn daar ook goed in. En Nederland, Nederland staat op de tiende plaats in deze lijst met een export van 352 miljoen, miljoen euro. Dat is toch ook niet mis? Nederland is, uh, anders dan wat veel mensen denken, toch wel een vrij grote wapenexporteur. Nou, terwijl bijvoorbeeld ik hoorde vanmorgen nog uh, een uh, advertentie langskomen van een uh, bank met uh, goede bedoelingen. En daar wordt wapenhandel in één rijtje genoemd met kinderarbeid en milieuovertredingen. Dus men ziet het eigenlijk als iets heel kwaads... terwijl het gewoon een business is. Ja, er zijn voor de Europese Unie uh, zijn exportregels. Als je wapen, uh, wapens of militaire goederen wil exporteren... dan moet je vergunning aanvragen. Dan is er een heel rijtje criteria waar je dat aan moet toetsen. Allemaal mooie dingen als... Uh, is er in dit land kans dat het wapen wordt ingezet bij mensenrechten schendingen? Of is er, ligt dit land in een, in een conflictgebied... waar mogelijkerwijs dit wapen wordt gebruikt? Maar in de praktijk worden die criteria een beetje als elastiek toegepast. En um, ja, ja nou, dit blijkt, de cijfers blijken het wel. Er wordt gewoon toch heel veel geëxporteerd naar landen. Ja, naar het Midden-Oosten is volgens mij één groot kruidvat. Ja, ja. En wat levert Nederland dan? Nederland levert uh, veel high-tech... Nederland is natuurlijk een, heeft natuurlijk een hele geavanceerde industrie... Uh, we leveren ook uh, uh, veel marinespullen. Daarvan zegt de regering dan, nou, dat kunnen we gewoon leveren. Want daar zullen geen mensenrechten bij geschonden worden. En het maar... ging altijd ja, ook ja. over nachtkijkers, waar we groot in waren. Nachtkijkers hebben we ook uh, heel wat van geleverd. Ja, dat klinkt beter dan geweren, hè, nachtkijkers. Ja, Nederland levert geen, uh, geen geweren, zeg maar. Maar Nederland levert vaak ook onderdelen. En dan, dan lijkt het wat minder ernstig. Maar die onderdelen worden dan vervolgens in een ander land ingebouwd... in een compleet systeem en worden dan alsnog geëxporteerd als compleet wapensysteem. 352 miljoen is een heel bedrag. Toch vergeleken bij de andere landen... is het eigenlijk niks als je het lijstje bekijkt. Maar dan gaat het over tientallen miljarden. Nederland is zeg maar de, zo over de laatste tien jaar genomen... de grootste van de kleintjes. Zeg maar. van, de, van de top zes staat Nederland dan gemiddeld op de zevende plaats. Het is een top tien dan. En als ja, maar die grote gemiddeld... landen leven echt voor tientallen miljarden. Toch? Frankrijk geloof ik voor 37 miljard of zoiets. Ja, Frankrijk is een hele grote leverancier. Ja. ja, maar goed, kijk, alles is natuurlijk iets. Ik bedoel, op het moment dat wij, uh, nou, we leveren bijvoorbeeld in 2012 communicatieapparatuur voor tanks van Saudi-Arabië. Ja. Saudi-Arabië is het jaar daarvoor met zijn tanks in Bahrein uh, meegeholpen om daar de. Uh, de opstand te onderdrukken. Ja. Ik vind dat onbegrijpelijk. dat daar voor Ja, maar ja. zijn dat geen, geen puur politieke afwegingen? Want er is natuurlijk wel zo'n beleid... dat als je vermoedt dat in ieder geval het wapentuig... tegen de eigen bevolking ingezet wordt... dat dat al een criterium is om überhaupt niet meer te leveren. Dat toch? is een criterium dat, dat, dat dan niet geleverd wordt. Uh, maar ja, hoe hard is dat criterium als je dat wel aan Saudi-Arabië kan leveren? Er is de, de plicht die die regeringen hebben is dat ze het toetsen. De plicht is niet dat ze het dan niet leveren. Ze moeten toetsen, ze moeten een inschatting maken. Oh. En in de praktijk blijkt dan vaak, en dat blijkt ook elke keer weer uit de cijfers... dat dan de inschatting heel optimistisch is van nou, het zal wel meevallen. Er is enorme... De, de, de leveranties aan Egypte zijn in 2012 met 20% toegenomen. Nu, in 2013, in 2013, is er dan eindelijk een wapenembargo tegen Egypte ingesteld. Gedeeltelijk trouwens, alleen nog maar. Maar ja, in 2012 was gewoon de situatie in Egypte ook al heel duidelijk. Dat daar een leger zat dat niet bepaald democratisch bezig was. En, en dat er een groot risico was dat de boel uit de hand zou lopen. Maar dan wordt op hele korte termijn gekeken: kunnen we vandaag leveren? Nou, misschien kunnen we wel leveren en dan leveren. Want het is handel en het is ook Maar gaan, die bedrijven, de, gaan die bedrijven dan in overleg met de, uh, bijvoorbeeld een Tweede Kamer? Of is, is, zijn dat vergunningen die voor jaren verleend zijn? Die vergunningen die worden verleend door, door het ministerie. En het ministerie rapporteert één keer per jaar aan de Tweede Kamer. En die moet dan. Achteraf bekijken hoe het beleid is. Nou, die rapportages die lopen sowieso al heel erg achter. Je ziet het ook, Europese Unie-rapportage 2012. Ja. Komende woensdag is er een debat in de, in de Tweede Kamer over het Nederlands wapenexportbeleid in 2012. Dus hoe, hoe, in hoeverre kan je nog uh, uh, het beleid van de regering uh, controleren als je zo erg achterloopt bij de feiten? En u zegt al, Saudi-Arabië, dat is een van de landen waar de meeste wapens naartoe gaan. Uh, je kan wel allerlei voorwaarden stellen, maar voor hetzelfde geld wordt het weer doorverkocht, toch? Daar heb je dan helemaal geen zicht meer op. Want ik kan me voorstellen dat dat gewoon ook in Syrië belandt, die wapens die oorspronkelijk naar Saudi-Arabië Vanuit Saudi-Arabië Saudi ja. gaan in elk geval zeker wapens naar Syrië, vanuit Qatar ook. Nee, maar daar heb je dus helemaal geen zicht op. Waar die stroom dan nog weer doorgaan, die wapens die worden tweedehands ook nog gebruikt, toch? Ja, ze worden tweedehands gebruikt. Ze worden zelfs derdehands gebruikt. Vanuit, uh, vanuit Jordanië zijn Nederlandse spullen naar Kenia doorgeleverd in het verleden. Dus, en daar, op een gegeven moment heb je daar helemaal geen zicht meer op. Er wordt wel een, een eindgebruikersverklaring gevraagd door de regering. Dat is zo'n A4'tje. Daar moet je je handtekeningen onder zetten als bedrijf. This en dat is. Is En het het. wordt verder ook helemaal niet gecontroleerd. De bedrijven voelen zich daar niet verantwoordelijk voor. Die zeggen dat is een overheidstaak. De overheid voelt zich daar niet verantwoordelijk voor. Die zegt dat het papiertje is getekend. En het is verkocht. En wij hebben onze, onze plicht gedaan door bij die vergunning aanvraag te controleren of het kon. Klaar. Wat zou u willen bereiken als campagne tegen wapenhandel? Want... Ja... In elk geval dit, dit soort exporten naar landen waar, waar die in zo'n explosieve regio liggen. En waar zo overduidelijk uh, de inzet van militairen tegen burgerbevolkingen... Uh, uh, ja, elk moment kan plaatsvinden, dat die toch wel uh, wordt gestopt. Dat, en dat daar ook meer naar gekeken wordt door parlementen en Tweede Kamers. En het Europees Parlement moet daar ook een grotere rol in spelen. Want die, die laat het eigenlijk ook nu maar een beetje lopen. Nou, uit uw verhaal begrijp ik dat zelfs het, het toezicht van de Tweede Kamer dus eigenlijk een totale wassen neus is. Ja, dat is zo, in zo'n hoge mate achteraf dat het. Uh, ja nauwelijks effectief te noemen En, en dat is gek, want uh, uh, zeg maar een jaar of twintig, dertig geleden werd dat best heel streng gecontroleerd en waren daar knallers van boetes aan bedrijven die toch uh, uh, uh, dit soort dingen leverden. Je bedoelt in de tijd van de Iran-Irak-oorlog. Ja, toen ze op hele grote ja. schaal, dat is illegaal geleverd. Er ja. waren ook geen vergunningen voor, dat waren illegale leveranties. En dat deed en... men toch uiteindelijk deed men veel moeite om dat te achterhalen. En de boetes waren giga. Nou, de boetes vielen redelijk mee hoor. Er zijn oh. enkel bedrijven echt, uh, echt door in de problemen gekomen. Mm. Um, ja, in die zin zie je wel een, een, een verbetering in het beleid. Dat zeg maar in, de, in de tijd van de Iran-Irak-oorlog gingen echt grote partijen illegaal. En dat kwam eigenlijk pas achteraf aan het licht. Wat je nu ziet is dat er veel meer uh, uh, controle mogelijkheden zijn. Dus dat we het wel weten. Maar we weten het altijd zo ver achteraf. Dat, dat er nog steeds niet heel veel aan te doen is. Tot slot, wat is de kernvraag woensdag in de Tweede Kamer wat u betreft? Uh, wat gaat de Tweede Kamer doen om te zorgen dat de wapenexporten naar het Midden-Oosten. Uh, zeker naar de conflictlanden gaan afnemen? Ja, maar ze kunnen maar beter op de hoogte gehouden worden op een goede manier. Ik, volgens mij is dat het kernprobleem. Dat of niet? is minimaal. Maar ja, op de hoogte houden is het nog niet stoppen. Nee. Goed, we houden het. Uh in de gaten, een u zeker. Bennella de Vries, uh, hoort u, Zij is woordvoerder... van campagne tegen wapenhandelen. Het ging dus over de groeiende wapenexport... door landen van de Europese Unie. En dan uh, met name uh, naar landen in het uh, Midden-Oosten. Zometeen, dan zijn we bij u terug. Dan uh, gaan we praten over die zaak van de Belgische zeden... die ik ben Frank van der Bleken die, uh, eigenlijk niet meer wil leven. Omdat hij denkt, ja, als ik mijn leven lang vast moet zitten... Wat heb ik dan nog...